Nu eerst het NOS Nieuws van 3 uur. Duizenden vluchtelingen zijn erin geslaagd... om de grens tussen Griekenland en Macedonië over te steken. Ze zijn door de barricades van de politie heen gebroken. Agenten proberen de mensen uit alle macht tegen te houden... onder meer met stungenaten, die een felle flits afgeven. In het niemandsland tussen Griekenland en Macedonië... zitten nog altijd duizenden vluchtelingen vast. Gisteren werd ook al hard opgetreden tegen mensen... die de oversteek wilden wagen. Maar later werd een kleine groep alsnog toegelaten. In Nederland worden geen extra maatregelen genomen naar aanleiding van de mislukte aanslag gisteren in de Thalys van Amsterdam naar Parijs, zegt het ministerie van Veiligheid en Justitie. In België worden wel maatregelen genomen, zo komt er extra controle op internationale treinen. De Nationale Veiligheidsraad van België heeft dat besloten, meldt de Vlaamse zender VRT. Gisteravond stapte een zwaar bewapende man op de trein in Brussel-Zuid. Hij werd overmeesterd door medepassagiers voor die een bloedbad aan kon richten.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 In Cambodja is het voormalige Rode Kmer-kopstuk Tirit overleden. Ze was de hoogstgeplaatste vrouw in het regime van Rode Kmer-leider Pol Pot. Ze was ook de schoonzus van Pol Pot. In de jaren zeventig was ze jarenlang minister van Sociale Zaken. In 2012 liet het Cambodja-tribunaal Tirit vrij... omdat ze te ziek zou zijn om berecht te kunnen worden. Proces tegen haar man, ook een oud-minister, ging wel verder. Tirit was 83 jaar. Het weer, het is zonnig vandaag, vanmiddag wordt het tussen de 25 en de 28 graden. Morgen neemt later op de dag de bewolking toe... en in de avond is er kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NWC. DFM, verkeersupdate. Sjombakker verkeersupdate. van de ANWB. Er staan files op de A1, Amersfoort richting Amsterdam... bij Brugge 3 en bij Muiden 9 kilometer...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 My fingers in the hair TV vanuit Zandvoort AC. Hele, goedemiddag en welkom bij U2 van Zandvoort op zaterdag. Het programma wat nog bij is tot aan 5 uur vanmiddag. En je hoorde de Single uit de jaren 80. Als eerste duurze weer van 3 uur. Dat was Rita Franklin en the Freeway of Love. Nou, wat gaan we in U2 allemaal doen, Albert John? Allereerst, na de volgende plaat gaan we live schakelen met Amsterdam en wel met Sail Amsterdam. Want daar is voor ons aanwezig onze collega Ben Zonneveld. En die gaat ons uh, verslag doen van de, de derde uh, de, nee, laat, van deze zaterdag. En hebben we ze gisteren ook al. Want morgen dan, uh, vertrekken alle mooie boten weer. Dus tot die tijd, uh, om tien over drie, gaat Ben Zonneveld ons bijpraten over Seal 2015. Half vierde evenementenagenda met, uh, met de nodige evenementen in en rondom ons prachtige dorp. Het is zandvoort, dus houdt u pen en papier bij de hand... want om half vier is het zover, de evenementenagenda. Dus ook genoeg reden en uh, uitslag van de kwalificatie. Ik kan u vast uh, van de Formule 1, kan u vast mededelen... dat uh, Max Verstappen morgen vanaf de vijftiende plaats zal gaan starten. En over de volledige uitslag van de kwalificatie... hoort u verderop in dit programma meer. Oké, okay, dankjewel albert Jaren, en hier Bij deze plaats. Volg me gewoon op. Yo, de Shepherds en de dulce. Mi niña loca. tu boca todo lo que me provoca. Sabes que te amo desde lo más profundo de mi corazón. Y que si tú no estuvieras, no podría expresar lo que siento. Simplemente necesito que me escuches. Porque todas mis palabras van dedicadas para ti. Daar word je toch gewoon vrolijk van, he? van dit soort muziek op de zaterdagmiddag. Je Henry Mendes en Mirena. CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, daar gaat hij dan. He? De kwalificatie uh, is juist uh, achter de rug. En we weten inmiddels wie er op pole morgen staat voor de Grand Prix van Spa-Francorchamps. En uh, volgens mij is dat geen Max Verstappen. Nee, nee, nee. nee he, Het is uh, Max, zoals gezegd, start vanaf de 15e startplek. En zijn collega Carlos Sainz Jr. vanaf de tiende. Dus dat zal hij niet prettig vinden. Nee. Wat de oorzaak daarvan is, dat weten we op dit moment nog niet. Maar bovenin, ja, in de stand van de wereldkampioenschap is het natuurlijk wel spannend. Momenteel aan de leiding Lewis Hamilton met 202 punten. Op de voet gevolgd door zijn teammaatje Nico Rosberg met 181. En hoe ziet dan de, de startopstelling van morgen eruit van de Grand Prix van België? Op Paul vinden we terug Lewis Hamilton met uh, op de tweede plek zijn maatje Nico Rosberg... bij beide, dus, de beide Mercedes'en dus weer op de front row. Op de derde plek vinden we terug Valérie Bottas... gevolgd door Robin Grosjean en Sim, uh, Simon Press op de vijfde plek. Daniel Ricciardo op zes, zeven Massa, acht Maldonado... op negen slechts Vettel van Ferrari. Dan is het dus de eerste Ferrari en dan kijken we waar die andere Ferrari staat... Dat is Kimmy Rijkonen, die staat vanaf plek 14. Dus als hij achterom kijkt, dan ziet hij Max Verstappen. Morgen 2 uur lokale tijd van start. De Grand Prix van België met aan kop Lewis Hamilton. Dankjewel Albert-Janissen. Dadelijk gaan we naar zeel 2015. Schakelen dus we live over naar Amsterdam. Daar is onze collega Bins Sonneveld aanwezig. Maar die is stiekem met je gedanst. Hier is de singel van Toontje Lager. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht, denk ik en dacht... Oh.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 In de jaren 80 werd heel veel goede nederpopmuziek gemaakt. Waaronder deze van Toontje Lager. En ik heb stiekem met je gedanst. Ja, we schakelen live over naar Amsterdam, CEO 2015. Al daar aanwezig Ben Sonneveld. Goedemiddag, Ben, welkom. Hey, zeer goedemiddag Rob. Goedemiddag, hoe is het daar? Nou, het is hier bloedje, bloedje heet. Uh, ik denk dat het zo'n beetje 28 graden is. Zo. En uh, de mensen zitten hier gezellig allemaal op het middenstuk. Uh, zeg op de kop van Java. En dat is een groot plein met allemaal uh, uh, drank- en etensteentjes. Maar ja, het gaat natuurlijk om de boten. En. Als je op het eiland kijkt, is het één grote chaos van, uh, van inkomende en uitkomende boten. Uh, uh, gelukkig is er nog niet veel gebeurd. Helaas, gisteren wel wat, maar laten we het daar niet over hebben. Uh, mensen varen in de eihaven zien allerlei grote schepen. De Kruitserster, de Devarucci is er helaas niet. Uh, de Meer, de Zeedolf. al het grote werk ligt hier. En uh, wij vertegenwoordigen La Grace. Dat is een uh, tweemaster, een replica van een brik, maar ook heel gezellig. Uh, ja, het, het blijft natuurlijk door. We gaan de hele dag tot uh, half van naar Zuurwerk. En dan is het één grote run-out van de bootjes erop. Ja, en buiten, buiten die boten zijn er ook nog heel veel uh, andere activiteiten, hè? Ja, ja buiten Sail is het natuurlijk uh, voor de, alle club members is er van alles te doen. Uh, mensen worden gebracht om, om uh, te zeilen ergens. Of, uh, gisteren zijn we met 1200 man door Amsterdam uh, gemarcheerd. En voor het publiek, bijvoorbeeld hier achter mij staat een heel groot uh, podium. En daar zijn we een stuk of vier van. En dat constant gebeurt want er staat nu een heel groot orkest. Uh, de mariniergetel speelt, uh, constant muziek. En dan heb je natuurlijk nog een grote uh, drijvende podium, de marina. Waar gisteren uh, Nick en Simon optraden, eergisteren Kensington. En vanavond wordt daar uh, met muziek de Pirate of the uh, Caribbeans uh, vertoond. Zo, geweldige optredens dus daar ook ja. vanavond in Amsterdam. Nou weet ik, Ben, dat ze dit jaar zeggen van zeel is groter dan ooit. Is dat ook nou, daadwerkelijk zo? Nou, dat, dat is ook zo, want zeel heeft een aantal verschillende eilanden. Uh, die die nou ja, eilanden, ze noemen dat oceaan. Je hebt een, uh, een groene oceaan. Dat is voor de duurzaamheid. Hè. Daar zijn uh, de, de, de zeilschepen die, die, die, die ook duurzaam dingen produceren. Uh, ook, ook grotere boten die zeilen. Er was vandaag, of gisteren was er een, zelfs een cruise ship wat alleen zeilt. Nou, dat zijn unicums, dus alles wat duurzaam is, dat ligt in die, uh, in die haven. Maar dan heb je de, de oranje oceaan, daar sta ik middenin. En dat is dus uh, zeg maar het, het, het, het hart van het van Dan heb je nog een witte oceaan. En dat gebeurt uh, in de buurt van Centraal Station aan de voorkant. En daar ligt uh, wat, wat kleinere uh, schepen. En zelfs bij, als je een beetje bekend bent in uh, Amsterdam bij het Scheepvaartmuseum en Nemo, uh, uh, ook daar ligt nog wat varend erfgoed en dat vinden mensen ook heel erg leuk om te zien. Dus uh, mensen hebben een compleet lange route, waar ze zeker als je het uitwandelt uh, twee, tweeënhalf, drie uur over doet. Ja, en Shell is uh, na een aantal dagen op dit moment uh, aan de gang voor de mensen die er nog uh, heen uh, willen. Het uh, duurt nog even, hè? dit hele weekend nog, toch? Ja, ik, uh, je moet wel oppassen, want in tegenstelling tot vorige sails, uh, gaan morgen de sale out uh, weg. Dus het is dus een farewell parade. En dat betekent dat uh, de schepen zo rond 3, uh, 4 uur losgaan. gaan. En om, om, dat duurt dan weer tot een uur of 5, 6. En dan gaan ze in parade eruit zoals ze erin gekomen zijn. Dus uh, als je schepen wil kijken, dan moet je niet morgen om 4 uur komen. En het, het advies is toch. Wil je schepen kijken en wil je wat moois zien, kom dan gewoon om negen uur. En dan kan je nog rustig doorlopen. En is het nog vrij rustig op het water ook. Maar kom dus niet naar 3 in Amsterdam om schepen te kijken, want die gaan uh, in de praat uit. Wat natuurlijk op zich net zo leuk is als de CELIN. Dus als mensen de CELIN gemist hebben, kunnen ze nu naar Pontje Buitenhuis. Want er zitten heel veel zandpottes altijd. Ja. Uh, die kunnen, en, en langs het Noordzeekanaal kan je gewoon gaan zitten. En dan uh, geniet je, als het een beetje weer is, van de uittocht. Oh. En uh, nou, die begint zo'n beetje drie, vier uur in Amsterdam. Dus bij het pontje buitenhuis, dan ben je al gauw twee uur verder. Dankjewel Ben, ik wens je nog heel veel uh, plezier daar. En doe alle Zandvoorters daar de groeten. Nou, ik loop er wel een paar tegen blijven En ik zag gisteren zelfs een, uh, een sloep voorbij komen met de Zandvoorts Kijk. En straks komt er een, een, een bootje roterie voorbij, heb ik begrepen. Dus daar ga ik zo even naar kijken. Heel veel plezier, dankjewel Ben.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 Op de zaterdagmiddag van C.F.M. hoorde je twee hits non-stop. Als eerste was dat uh, de favoriete single van Albert Jan, Klaps en Wog, uh, En daarachteraan deze van uh, Billy Joel en de Uptown Girl. Het is één minuut, overal vier. Zullen we gaan doen? De evenementagenda. Ik kan erbij gaan zitten. Of J niet? Ja, jij kan erbij gaan zitten. Ja, heel ja, goed. Klopt. Heel goed. Goed, luisteraars. Nou, het EK Festival, uh, uh, Het EK zit erop. Maar uh, wij kunnen nog uh, tot uh, eind november genieten van deze zandsculpturen. Met een uh, ja, niet verrassende winnaar. Want het is echt een prachtig het is een stuk uh, ja, zandsculptuur geworden. Uh, Nederland heeft hem gewonnen. En uh, als u hem wil zien, hij staat op het badhuisplein. Dus het zandsculptuur gebeuren uh, is, uh, is nu open voor, dit, ze was al open voor het publiek. Het EK is achter de rug. Maar wij kunnen nog, en de gasten van Zandvoort, kunnen nog tot eind november genieten van deze prachtige sculpturen. En wat afgelopen vrijdag ook is geopend is... is de Historic Grand Prix tentoonstelling. En dan hebben we het over het Zandvoorts Museum aan de Weestraat nummertje 1. Vanaf eind augustus, vanaf afgelopen vrijdag... staat heel Zandvoort in het teken van de historische Grand Prix. Het Zandvoorts Museum wordt ingericht als Hall of Fame... en gaat over de historische Grand Prix van Bira tot Lauda... en zal in het teken staan van de 22 winnaars... die in de 34 Grand Prix van Zandvoort hebben gewonnen... Dat allemaal in het Zandvoorts Museum tot 4 oktober. De Historic Grand Prix tentoonstelling. Gaan we naar Oud-Noord. En wel Zandvoort Oud-Noord. Want daar is op 22 augustus een uh, vandaag dus tot... Oh, die is al afgelopen. Ach, wat sneu. Maar goed, niet getreurd. Er is morgen een kinderspeeldag in Oud-Noord. Ja. Uh, die begint morgenochtend om 11 uur en duurt tot 4 uur s middags. Morgen uh, organiseert Oud-Noord... Uh, weer de Kinderspeeldag met het Zandvoortskampioen buikglijden en diverse andere spellen. Dit vindt allemaal ten pla plaats op het Ten Katenplantsoen en de Potgieterstraat. Morgen vanaf 11 uur tot 4 uur in Zandvoort Oud-Noord. De Kinderspeeldag. En liefhebbers van opzwepende letters, funk en dance, uh, is van harte welkom morgenmiddag en wederom bij strand... Uh, tent, tent mag ik niet zeggen, Thalassa. En dan hebben we strandafgang nummertje 18. Want om 4 uur uh, uh, verwacht uw gastheer Ton Ariensen u weer... voor een heerlijke middag Jazz aan Zee. En uh, morgen uh, treedt daarop Geime Rodriguez Latin Band in Zandvoort. Nogmaals, Latin Funk and Dance bij Jazz aan Zee. Uw gastheer Ton Ariensen verwelkt u, verwelkomt u in het, uh, het juttertje... het bargedeelte van Talassa. En daar afloop kunt u natuurlijk een heerlijk hapje nuttigen... Want dat kan ook bij Talassar. Morgenmiddag vanaf 4 uur jazz aan zee... met Jaime Rodriguez, Latin Band. Zoals gezegd dus uh, vanaf aanstaande donderdag... Uh, start de actie Paalzitten uh, aan zee. Initiatiefnemer Huig Molenaar... Uh, heeft deze paalzitmarathon ge mede georganiseerd... in samenwerking met Esther Janssen. En uh, we deden al een oproep in het eerste uur... en uh, wij kunnen u mededelen dat ook een ZFM er plaats gaat nemen... Uh, op een van de palen en wel op de maandag uh, na het weekend. Maar het begint dus aanstaande donderdag al... en vandaar dat wij als ZFM de, dat weekend ook te gast mogen zijn uh, bij Talassa en waarvan wij dan twee dagen live verslag gaan doen van de ontwikkelingen... bij de paalzitmarathon in Zandvoort. Dus u bent ook van harte welkom om naar dat weekend naar Talassa te komen... om te kijken hoe radio gemaakt wordt... Uh, te luisteren en te kijken. Dat allemaal, paalzitmarathon vanaf donderdag 27 augustus. Dan, als u ziet een gezellige zangavond. Dan bent u op 28 augustus ook van harte welkom in Café Koper aan het Kerkplein 6. Zing mee uit volle borst in het kleine café aan het Kerkplein. Dat begint allemaal op 28 augustus om 9 uur en duurt tot in de kleine uurtjes. Meer informatie over deze zangavond en over andere, andere activiteiten van Café Koper kunt u nakijken op de website www.cafekoper.nl. En dan barst op 28 augustus ook het historische Grand Prix Zandvoort weekend los van 28 tot en met 30 augustus. Racefans kunnen het weer het echte Zandvoortse Grand Prix-gevoel beleven. Naast de races van historische Pre-66 Grand Prix-cars... wordt het publiek getrakteerd op races op het Grand Prix Masters... met de Formule 1-auto's. In hun originele staat sportscars en historische GT's. Dat allemaal vanaf 28 tot en met 30 augustus. Dus drie dagen lang Historic Grand Prix op het circuit Park Zandvoort. Voor de programmering die drie dagen verwijzen wij u naar de website... Van het circuitpark Zandvoort www.cpz.nl En uh, nogmaals, drie dagen lang racegeweld van s morgens acht tot uh, ver in de middag. Drie dagen lang. En vergeet u niet de Grand Prix Parade op 29 augustus. En dat begint allemaal om zeven uur. En uh, tijdens deze, deze Grand Prix dagen uh, kunt u zich weer verheugen in de Grand Prix Parade. En dat zal allemaal plaatsvinden in het centrum van Zandvoort op 29 augustus vanaf zeven uur. En daarna, na die parade, natuurlijk gevolgd door een groot muziekfestival. Een niet meer weg te denken traditie is de Historic Grand Prix Parade... in het centrum van Zandvoort, zoals gezegd. Muziekfestival Zandvoort en circuitpark Park Zandvoort... werken wederom samen aan het spectaculaire evenement. De parade van de deelnemers aan de Historische Grand Prix... is inmiddels een traditie. En uh, daarnaast, na de parade, is er natuurlijk heerlijke mu muziek... Met, als, met optredens van de Bosquito's. en gevolgd door de altijd spectaculaire Wouter Kiers Quintet en daarna geheel in stijl met het historische evenement... het Bernard Swing Orchestra. Dat allemaal uh, vanaf, op 29 augustus vanaf 7 uur... tot uh, een uurtje of uh, 12 uur, half 1. Vergeet het niet. En last but not least, Swing Station Beach Party... verwelkomt u op 29 augustus vanaf half 6... tot en met 12 uur s'nachts. En dan hebben we het over de haven van Zandvoort... Boulevard Paulusloot nummertje 9... En voor de negende keer alweer organiseert Swing Station strandfeesten voor Friendly 30 en Ouder. En natuurlijk in Zandvoort is Zandvoort dan weer op de 29e. De Place to Be. De haven van Zandvoort vanaf half zes s avonds. Tot zover. Ja, die feesten zijn leuk hoor, Albert-Jan. Ja, die zijn leuk hè? Ja, die zijn heel Daar ben je leuk. geweest hè? Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Jij hebt ja, ja. ook al over de 13 hè? Ja, net aan hoor. Net aan. <laughs> <laughs> Dankjewel, Albert-Jan. Wil je het evenement nalezen? Dan uh, kan je ook op de CFM-app kijken onder Evenementen. Albert-Jan, let nog even op, want de volgende plaat is speciaal voor jou van Maris. Speciaal op uh, verzoek van Maris voor mijn collega albert -Jan. Dat was uh, de single van The Stylistics. And you are everything. Oh, ik denk dat deze man uh, de evenementagenda even mist bij CFM. Die zegt, wat kan ik doen deze zomer? Ik wil wat doen deze zomer. Nou, er is uh, genoeg te doen hier in uh, Zandvoort, hoor, dus juist in de evenementagenda. En denk je, nou, dat ging allemaal wel heel erg snel. Nou, je kan de evenementen gewoon nalezen, hoor. Download daarvoor de ZFM Zandvoort-app. En kijk even onder uh, evenementen, daar staan uh, alle evenementen keurig netjes op een rij. En ook het laatste nieuws uit Zalvoort volg je via de CfM app. En het is belangrijk nieuws, dan krijg je ook nog een pushbericht. Niet te verwarren met pushbericht. want dat is weer wat anders. <laughs> maar nu we het toch over evenementen hebben. Ja. Even over liefhebbers van de beachpop -singers. Want namelijk het koor de beachpop zal op 5 september aanstaande een lunchconcert geven in de grote... of de Bavo kerk op de Grote Markt in Haarlem. Het koor, onder leiding van dirigent Arno Westenburger... zal een aantal liedjes uit hun huidige repertoire zingen. Het koor, dat op 3 oktober weer de Korendag in de Protestantse Kerk organiseert... begint om kwart over één en het concert duurt circa een half uur. U kunt gaan luisteren en u krijgt een rondleiding door de kerk. De entree bedraagt slechts 2,50 euro en dat is inclusief de bezichtiging. Een mooie gelegenheid dus voor een her- of kennismaking... met het koor en een unieke bezichtiging van deze prachtige kerk... 5 september, kwart over 1, het Zandvoortskoor, de Beachpopzingers achter de présence. Een lunchconcert in de Grote of sint op de Grote Markt in Haarlem. Noteer deze dag, 5 september, kwart over 1. En het worden weer drukke tijden voor de Beachpopzingers uit Zandvoort. Want, ja, korendag gaat er ook weer aankomen, hè? Korendag 2015. Het is 14 minuten voor 4 uur geworden. Goedemiddag, welkom bij CFM Zandvoort met nu Tambourine. Beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty 'cause of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind when the water hit the banks of that hard dry land. Clap your hands now, go ahead and clap your hands now. Clap your hands now, go ahead and clap your hands now. Mm hmm. Get ready for the wave that might strike like a final flood. The people haven't drank in so long The water won't even make mud After it comes It might come with a steady flow Grab the roots of the tree Down by the river Dip your cup when your spirit's low Clap your hands now Go oh, ahead and clap your hands now Clap your hands now Clap your hands now Dip down and take a drink And fill your water tank Tip down and take a drink And feel your water tank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 And fill your water tank. Dip down, take a drink, and fill your water tank. Liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit. Ja, de gaan weer keer. Heerlijk. Liquid spirit. Tap your hands now. albert heel goed, heel goed. Ga zo door, okay, ga zo okay. door. Beker, ja, hè, dat, ja, dat hoor ik. Jo, Hoezo? <laughs> jo, jo hoezo? <laughs> Craig Reporter, met de Liquid Spirits. Breng mij gelijk op het volgende evenement. Hoezo? <laughs> uh, juist, heel goed. Uh, uh, liefhebbers van de reggae-muziek. Aanstaande, donder, in de nacht van donderdag op vrijdag aanstaande, dus 27 op 28 augustus, is het weer tijd voor de nacht van de reggae. Onze collega Willem Bruist gaat dan van 12 uur nachts tot 7 uur s morgens, 7 uur lang heerlijke reggae-muziek ten gehore brengen. Dus liefhebbers van de reggae, zet het vast in uw, eh, zet het vast in uw agenda. Eenmaal logeerkamer, eenmaal eh, radio. En dan van 12 uur s'nachts tot 7 uur s morgens luisteren naar... en kijken, want dat is ook wel belangrijk, kijken naar onze collega Willem Bruist. Want zoals gezegd, volgende week maandag, dus aanstaande maandag over een week... zal hij op een paal plaatsnemen namens CFM tijdens de paalmarathon bij Thalassa. Dus als u wil weten hoe hij eruit ziet... kijk dan aanstaande donderdag nacht 27 op 28 augustus van 12 uur s'nachts tot 7 uur s morgens naar Willem Bruist, want dan, weet, dan herkent u hem vast... hoe hij die maandag dan op de paal plaats gaat nemen. Nou, volgens mij ziet hij er dan anders uit, hoor. Maar <laughs> Daarom zou ik zeggen, dat adviseer ik even. kijk even dan op www.zfm-live.nl... en zie hoe onze collega Willem Bruister eruit uh, ziet. En we wensen hem erg veel sterkte, ook met de voorbereidingen... niet alleen op de nacht van de reggae, maar ook op de 6 uur op de paal. Ik verheug me er nu al op. Wil je meekijken trouwens, ook vandaag... kan dat via wwwzfm live .nl. Ja, we gaan ons opmaken voor de Reggae Night. Hier is Jimmy Cliff. Yeah, man, Reggae Night. You live on the love, so turn on the lights, make like it shine bright. Hey, listen to this, jam. Reggae Nights? Ik wel. Ja, zeker. Wordt voorbij weer logeerkamer. Nog even vanaf wanneer gaat die beginnen? Donderdagnacht om 12 uur s'nachts tot de volgende morgen 7 uur. De Reggae Night bij CFM met Willem Bruist. Graag tot zometeen na 4 uur. Season. Come make me take a walk down by the beach Class is in session, allow me to teach And they the mango tree And you're left back after all. What are we the tree? Them, pan, the bandy beach go tall. People can't we have seen the mango start fall. So I can't mix up no in the dance hall. And that's how many girls in the girl, them And they make the mango tree. me And me come watch for the moon. Hello,